Kees Groot met het NOS-journaal. In Mali zijn twee Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen. Dat heeft Defensie bekendgemaakt op een persconferentie. Het zijn een 24-jarige korporaal en een 29-jarige sergeant. Een derde Nederlandse militair is zwaar gewond geraakt. Hij is geopereerd in Kidal en overgebracht naar een militair veldhospitaal in Gao. Ze waren aan het oefenen met een mortier toen het misging... Vorig jaar kwamen ook twee Nederlandse militairen om het leven in Mali... toen hun Apache-helikopter neerstortte. Er zijn in totaal zo'n 400 Nederlandse militairen actief in Mali. De NAVO en Rusland gaan weer met elkaar praten. Diplomaten ontmoeten elkaar volgende week woensdag in Brussel. NAVO-chef Stoltenberg zei tegen Duitse media dat hij het belangrijk vindt dat de kanalen met de Russen open blijven om ongelukken te voorkomen. Er is sprake van toegenomen spanning, nu zowel de NAVO als Rusland oefeningen houden in Oost-Europa en daar troepen stationeren. Ook de situatie in Oekraïne zal volgende week worden besproken. Minister Ploemen heeft binnenkort een stevig gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Kenia. Die noemde dat land in een interview een bodemloze put en leverde kritiek op het beleid van Ploemen. Ploemen noemde de uitspraken van de ambassadeur in de Tweede Kamer heel ongelukkig. Diplomaten mogen in de media alleen uitspraken doen die stroken met het kabinetsbeleid, zegt een woordvoerder van het ministerie. Het staakt het vuur in Syrië vanwege het suikerfeest is alweer geschonden. Vanmiddag kondigde de Syrische legertop de wapenstilstand aan en verschillende rebellengroepen sloten zich daarbij aan. Maar verschillende bronnen melden dat er in de buurt van Aleppo explosies zijn geweest door mortiergranaten en luchtaanvallen. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het behoorlijk af. Morgen schijnt opnieuw de zon geregeld, wel kan er land inwaarts een enkele bui ontstaan. Het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend kan het zomers warm worden met lokaal 27 graden. Dit was het NOS. DFM verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen... Hallo! 국민 te She seems happy There's yeah, nobody Do the job like me. Me, me, me, me See my voice Is a remedy And for. En je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Met uh, ja, twee uur lang alleen maar reggae, ska, rocksteady en uh, dub. En vooral het laatste. De Sly en Robbie. En misschien keer Sly en Robbie wel als uh, twee dj's uit Amerika. Nou, dat klopt ook wel. Uh, eentje uit Amerika en eentje uit Jamaica. Die zijn samengegaan en uh, uiteindelijk... Uh, hebben ze dus het duo gevormd Sly en Robbie En ze zijn gaan mixen. En wat bekende nummers ervan zijn, bijvoorbeeld... Uh, uh, Fujila, dat uh, is uh, in dub uitgekomen. Dus een bekende nummer van de Fuji's, maar dan in dub. Je gaat er nog wel meer van horen, denk ik. Ik heb er nog één voor je. Sly en Robbie samen met Esther Baker. Every relationship is het is import, dus het kan wat... Uh, ja, het kan wat vreemd klinken, zeg maar. Maar ja, daar ben je bent wel gewend van me. Het was een bad, I did my wrong But you was all I had to give Lucky Doobie, viel Ivory. Ja, en hij is ons uh, ook al ontvallen. Het is, uh, het is wat uh, in dat uh, in genre. Ik wil Pieter Tosh weg, Bob Marley weg. En uh, Lucky Doobie ook. Ook helemaal verkeerd aan zijn eind gekomen. En, uh, ja, erg jammer. Gelukkig hebben we de muziek nog. En uh, ja, daar ben ik toch wel een beetje blij mee, eigenlijk. We hebben een verzoekje, jawel. Of eigenlijk geen verzoekje, een goed makertje. Ik had al eerder gedraaid en uh, het was de verkeerde versie. Oh my god. Dit om Jamaica ze zeggen, oh my god. Maar ik zeg, oh my god. Nog één keer. 96 degrees, third world. time out to reflect on a dear friend who has sang many songs with us over the years, someone who will never forget, someone who is embedded in our memories for the rest of our lives. He was a great friend of ours and I know he's a great friend of yours, his name is Bunny Ruggs, and he was like the cornerstone of the third world band, his voice rings on and leaves many memories. So tonight we want to show that we will really love him, Bunny Rugs we love you and we keep your memory going. Nineteen Degrees in the Shades van de Third World. En uh, dit is van het, uh, het live concert uh, Big Mountain. Ik hoor iets knallen, knetteren, spetteren. Ik weet niet wat het is. Uh, ik zit er niet in de frituurpan te praten. maar is dit nou? Het spettert aan alle kanten. Maar goed. Uh, zoals ik zei, Third World. En uh, de intro die je hoorde, die was van hetzelfde concert. Alleen uh, ietsjes eerder. Ik moest het een en ander even aan elkaar plakken en... Uh, nou ja, yeah, het, uh, het is gelukt. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! <headphones> en je luistert nog steeds naar Zierfem Zandvoort met de beste reggae. <Ganz smooth>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 On your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on this one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? Hey. Uh. Nou, hier in de studio van CIVM Zandvoort hebben wij sinds uh, sinds kort een. Uh, ja, wat is het? Een stoplicht. Ja, het is eigenlijk geen stoplicht, want je hoeft het niet voor te stoppen. Je moet juist doorgaan. Ja, dat is het. En iedere keer als ik de microfoon openzet, dan gaat er een rood lampje branden. Dus. Uh, ja, dan laat ik de microfoon maar weer los. En denk ik dat kost me weer geld denk ik dan. <laughs> nee, goed. Uh, je luistert nog steeds naar CIVM Zandvoort. Uh, met uh, reggae. En vanaf acht uur doen we dat al. En, uh, ik heb nog een nummer klaarstaan. Dat is een, uh, ja, het is van een artiest waarvan je eigenlijk niet verwacht dat het een, uh, een reggae-nummer is. En die microfoon die knalt, jongens. Ik weet niet wat het is, maar. Hallo? Ja? Nou, misschien staat het wel. We proberen gewoon wat. Uh, het is een, een nummer van Snoop Dogg. En uh, het is van het uh, album re En het heet uh, No Guns Allowed. Dus hij heeft het uitgebracht samen met zijn dochter. En ik hoorde dat en ik heb het gehoord. Ik heb geluisterd en ik heb genoten. Money makes a man and that's a crime. If we all were rich, we'd spend. Daughters and sons, they're losing their minds Someone, your name to be carved out of stone. One summer day that went horribly wrong, got my dog on the phone. Crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving inside. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns in then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Shayan and Josh and pour something out for the laws that they stole. 416. Dat was dan Snoop Dogg met No Guns Loud En dat was samen met zijn, met zijn dochter. Was dat en Ja, het, het, het is een heel apart nummer. Je doet er niks aan, trouwens, by the way. Between twee haakjes. Uh, het, is, uh, het is weer drie minuten voor tien. Dat betekent dus... Uh, we gaan weer richting de klok van tien uur. Dat betekent het einde van uh, de Reggae Eve van ZFM Zandvoort. En ja... Of we er nog mee terugkomen. Ja, op zijn Duits gezegd zetten. Hoort is niet alle dagen. Ik kom weer wieder. Keine vragen. En uh, daarmee uh, neem ik ook gelijk afscheid. En ik niet alleen natuurlijk. Want Ingrid, die is er ook nog steeds. Ingrid? Ja, hi. Hi, ja, ze is er nog steeds. <laughs> Bedankt voor het mentorschap. Ja, uh, had je er iets aan? Ja, ik heb weer veel geleerd vandaag. Je hebt veel geleerd vandaag? Zeker. Oké. Okay. Nou ja, uh, dan kun je het de volgende keer zelf. Dank nou, je? wie weet. <laughs> ja, dat gaat je wel lukken. Uh, Ingrid, ik heb één nummer klaarstaan. De Kloekloes Clan, En uh, dit is een nummer van Steel Puls. Zeg je daar wat? Ja. Kijk, daar, hebben we, <laughs> daar hou ik van. <laughs> Dat heb ik dan. Goed zo. Zeg, iedereen bedankt voor het luisteren en voor de reacties. En uh, wil je mailen? Willembruis.gmail.com. En dan komt het allemaal in orde. Ik zeg in ieder geval vanaf deze plek. Daar hoor.